Marleen van S van de stichting Contour, Contour de Twerren en het vrijwilligerswerk in Goorlen, wat er allemaal bij komt kijken. En de heer Roland Marks, de directeur van de lijststormen in Goorlen over het, beleid, het nieuwe beleid van de lijststormen en de activiteiten van deze woningstichting in Goorlen. En er is een uitgebreid rapport verschenen, het rapport maatschappelijke visitatie... ...en uitgebracht door een... Uh, ...is dat een instelling e of is dat? Uh, is dat want ik vroeg net even... ...is dat vergelijkbaar of zo met... Uh, met ...is dat Moody's of Stenels Poor's? In ieder geval een degelijke... Uh, ...stevige instelling die... Uh, ...maar volgens mij zijn ze in 2006... ...een beetje gestart, klopt dat? dat soort werk. Dat dan soort de... werkt? Ja, dat klopt. Toen dacht ik, zijn die toen Gerard in een gat gesprongen of zo... van hé, hey, we horen allerlei vreemde verhalen over woningstingen. daar valt er wel een, wat, wat te halen of zo. Dus in ieder geval, ze hebben er toch uh, ja. aardig werk van gemaakt. Absoluut. En het is toch een gerenommeerd bedrijf geworden, denk ik. Ja. In ieder geval, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar als eerste, uit, doen we ons rondje... wat was er in het uh, Golden nieuws? Maar het mag ook ander nieuws zijn. alleen, als jij iets hebt dan bars los... Als je zegt, ik laat het aan me voorbij gaan, dan doe het er gewoon heel rustig. Dat is dus geen probleem. Nou, wat meteen opvalt is Paul Cornelis op de voorpagina. Uh -huh. ja. En, uh, ja. ja. Goed artikel ook, vond ik overigens. Hoor. Ja, artikel. ik, ik ja. werk samen met, uh, met Paul. Ja. Ja. Uh, nou ja, hij heeft ook veel vrijwilligers nodig voor uh, de kunst en cultuur in Goorlen. Ja. Ja. En uh, Paul, die is heel maatschappelijk. Uh, Betrokken, bezig. Ja. Hè, die gebruikt kunst en cultuur ook uh, om. Om, ver, om te verbinden. Om ja. mensen te verbinden. Ja. Maar ik hoorde een tijd terug. Uh, daar was, dacht ik, uh, zeker Van Dijk. Dat is de man, de voorzitter van, van de Wildnakker. Die bezig is om uh, het, hoe heet het Goorles zomerfestival te organiseren. Er is ook maar 30 vrijwilligers tekort kwamen. Dus ik dacht van Goorles bestaat bij de gratie van de vrijwilligers. Maar dat is toch kennelijk niet het geval. Dus we komen toch nog regelmatig behoorlijk wat mensen tekort. Merk jij er iets van? Want jij verzamelt vrijwilligers, althans ze kunnen zich bij jou aanmelden. En jij zet die mensen uit waar ze zeg maar uh, zinnig werk kunnen doen. Ja. Hoe pas je opvatting erover? Is het, uh, moet je moeite doen om aan mensen te komen? Uh, nou, ik vind uh, op zich dat de Goorse bevolking heel actief is. We uh, weten elkaar ook wel uh, te vinden. En uh, ja, de, de vraag neemt gewoon toe. Dat, ja. dat is het ook vooral. Uh, ja. Het is dus niet zozeer dat er uh, nu, nu daadwerkelijk een tekort is, maar de druk neemt wel toe. Ja. En uh, ja, mensen zijn ook kritisch, uh, bespaarzame vrije tijd en uh, willen projecten doen die.. Uh, die uh, ja. Daar is een passie voor voelen. Er uh. ja, zijn zoveel oudere Gerard. Nou, kijken wij elkaar even aan. Zo van. En wij doen dat ook allemaal maar uh, op basis van vrijwilligheid. Ja, ja, zeker jullie ook. Ja. Programma maken en zo. Dagen. Onderwerp verzamelen. We duiken er flink in. Ja, nou toch leuk werk. Maar ja, je moet, je moet er wel wat tijd aan besteden. Want, uh, ja En dat moet je wat brengen. Ja, ja. Nou, in ieder geval een leuk artikel over Paul Cornelissen. En ik denk dat Paul ook een waardig opvolger is van Kees van Daasdonk. Hij is, vind ik vind het een hele actieve man. En hij is. Nou ja, de eerste samenwerkingsprikkelers zijn achter de rug met de biep. De dus, staan Je kunt bij de, de biep koffie drinken, je kunt andersom koffie, je kunt daar gaan lezen. Dus we gaan nauw samenwerken. Op zich een goed initiatief. Ja, morgen wordt hij officieel geopend. Ja. ja. Voor de duidelijkheid. Die sluiten hier op elkaar aan ja. qua ligging. Maar er zat altijd. Een deur tussen, die ook dan op slot ging als de bibliotheek dicht was. Okay. Nu blijft die deur open zolang het Jan van Bezouw open is... waardoor de openingstijden van de bibliotheek ongeveer verdubbeld ja. zijn. Ja. En het veel toegankelijker is geworden. Plus ja. uh, dat ze een leeshoek nu in de foyer hebben... waardoor het veel meer aansluit uh, bij wat er hier aan bezoekers komt. En niet meer je moet naar de bibliotheek. Nee, je komt hier gewoon binnen en je kijkt of er wat te doen is. Dus de laagdrempeligheid uh, wordt groter... Hopen wij uh, van harte. Ja. Want Nederland leest. Ja, Nou, op nou, zich is natuurlijk een goede zaak. Maar ik bedoel, ook de bibliotheek die is aardig aan bezuinigen. Ja. Dus ik bedoel, ook daar kunnen ze zeggen jongens, zij uh, uur we sluiten de tent, want uh, wij moeten personeel betalen. Toch open blijven. Dat betekent toch. Uh, dat is dan al lang weg hoor. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar ik vind in ieder geval een hele gunstige ontwikkeling dat we zeg maar, uh, de centrale huiskamer van ons dorp uh, zeer intensief gebruiken. Mm -hmm. Roland, had jij nog iets... Uh te het nou, te brengen, hoeft niet per se hoor, maar als je zegt, nou dat is me opgevallen, mag ook internationaal zijn. Internationaal um, zelfs. Nou, <laughs> maakt nou. ons allemaal niet uit. Volkshuisvesting nou. in uh, Karachi. Ja, ja, nou, goed, uh, kijk, Volkshuisvesting en, uh, en, en, en zorg, om dat even in het verlengde uh, ja. te pakken. Want dat heeft natuurlijk ook weer raakvlakken als je het hebt over, uh, over vrijwilligers en mantelzorg in de breedste zin van het woord. Ja, ja. dat staat zo ongeveer iedere dag wel in het nieuws. Hè? Ja. Er gaat geen dag voorbij dat het in de kranten staat. Ja. Daar staat ja. natuurlijk het een en ander te gebeuren. Ja. Op beide fronten. En uh, daar hebben wij als, als lijststromen natuurlijk ook wel een, een prominente rol in te vervullen naar de, ja. naar de toekomst toe. Ja. Absoluut. Valt bevalt de baan goed, want het lijkt me toch wel een behoorlijk intensieve, drukke baan als directeur van, van de lijstromen. Ja, want ze zijn actief in uh, ja, Midden-Brabant. Ik bedoel, uh, vroeger was het alleen in Goorlen, maar het was de ja. woningstichting Klopt. Ik weet niet goed, ik wette zij is huurder van de woningstichting. Mm -hmm. En nou zitten ze overal zo'n beetje, hè? Ja, het is natuurlijk een, een organisatie van een behoorlijke omvang geworden, ja. zeker. Ja. En uh, de club komt natuurlijk uit een, uit een moeilijke periode. Ja. Ja. En ik ben daar vanaf 1 mei uh, bestuurder. En uh, we zijn volop bezig om uh, uh, ja, weer te bouwen aan de organisatie. Ja. Daar hebben we eerst ja. wat maatregelen voor moeten treffen. Ja. En nu is er een periode aangebroken om weer uh, uh, ja, naar voren te kijken. Ja. Ja. Ja. Absoluut. Nou, daar gaan we het dan nog even uitgebreid over hebben. Gerard, had jij nog nieuws? Ja, want jij had het net over Paul Cornelissen en Verbinden. Nu loopt er in Nederland ook iemand uh, rond... Die probeert niet te verbinden. Die heet Wilders. En de nieuwe gemeenteraad als eerste activiteit heeft meteen een motie aangenomen. Waarin staat dat de raad als haar mening uitspreekt. Dat de gemeente Goorle alle bevolkingsgroepen ongeacht hun afkomst gewaardeerd dienen te worden. En benadrukt dat discriminatie op welke grond dan ook niet wordt getolereerd. Was getekend de complete gemeenteraad. Nou. Vind ik goed ja, dat dat geluid is. Het is natuurlijk uh, een heel nobel initiatief, ja. maar ik denk soms toch ook wel eens van richting Geeld Wilders: wat krijgt die man toch elke keer een podium? Die man trekt zijn mond open, doet een paar idiote uitspraken, de hele Nederlandse pers erbovenop en de man lacht zich daar platter. Gratis reclame. Hij zei toen tegen die buurman van het CDA, van, of nee, dat was Pechtold in de Kamer. Maar die vroegen vroeg dus een debat aan. Wie is hier nu hatend zaaien? Weer de camera's bovenop. Ik denk, we geven die man een podium. Zwijgen dan toch een beetje dood. Ja. Geen cordon sanitair, maar wel. Nee. Uh, maar doodzwijgen lukt ook niet. Nee, ja, maar niet te veel aandacht geven. Maar, nee, okay. nou. ja, ja, ja, ja. maar de, de, de, de, de, de, de actie van, van het gemeentebestuur is alleen maar te loven en te prijzen. Daar was jij nieuwsgierig? Nee, we krijgen ook nieuwe natuur. In de Poppelselei, 69 hectare om precies te zijn met waterschap de Dommel, die de herinrichting afgerond heeft. Ik denk dat jij daar vlakbij woont. Het is aan de zijkant van de Poppelseweg, ja. Ik ja. woon aan de vloed en, de mijn, en mijn, mijn strijd met de, de familie ja, we... van Puinbroek moet nou beginnen. Want de, de familie van Puinbroek is voornemens om daar in de vloed huizen op terp te zetten. Maar ik heb al een bezwaarschrift bij de gemeente weggelegd. En die hebben keurig zeg maar, bij de familie navraag gedaan. En daaruit blijkt dat ze... ...toch nog niet voornemens waren om het weilandengebied... ...om te toveren tot Akkerland. En als je dat doet, dan kun je het bestemmingsplan gaan wijzigen ...en dan kun je er gaan bouwen. Dus die plannen hebben ze nog niet. Dus ik, eh, nou ja, ik hou de vinger aan het pols. En ik heb het ook al in het grootste belang gezet... ...om niet wat te laten weten dat eh, Bernard Hobbe alert blijft... ...en dat ze zomaar niet gaan bouwen in een schitterend weilandengebied te vloed. Wat jij opdoelt, dat is volgens mij een eindje voorbij... ...dat eh, Café Rees Nederland aan de rechterkant... Dus tussen de Poppelseweg Weg en de Turnhoutse Baan, dat stuk. ja. Daar dus zijn ze helemaal aan het uitdiepen. Ja, dat is wel mooi. Dus zou ik zeggen, jongens, laat dan Weilandengebied uh, de Vloed ook met de rust. <laughs> toch? Je hoeft niet alles vol te bouwen. Volk ik denk net, als daar al zoveel uh, ja. natuur komt, dan kan er hier toch wel bijgebouwd worden. Ja, nee, keer dat ze gaan bouwen op een fabrieksterrein van Puijenbroek vind ik wel normaal. Dat vind ik ook hartstikke logisch. Maar stop dan bij, bij, bij, bij waar, waar die fantastische weilanden aan het begin. Dan kun je daar mooie huizen wegzetten. Mensen hebben daar een prachtig uitzicht over, over de vloed. Maar gaan dan niet op terpen de vloed in. Want het is hartstikke nat daar. Dus ze moeten wel inderdaad op, op terpen gaan bouwen. Anders lukt het niet. Maar nogmaals, uh, Robben is alert en uh, de huizen staan er nog niet. Hier waak ik. Heel goed. Oké. Okay. Dus nou, mocht, even kijken, Ik een het uh, idee hebben, vandaag kunnen we wel wat neerzetten. Ja. Hier <lacht> doen. Ja. Ik zal het eens drie keer bedenken. Ja. Huh? Even kijken. Ik had ook nog een paar nieuwtjes. Uh, ik vond het wel grappig omdat dat ik moest, moest lezen in. Uh, nee, ja, de Leiboor is ook een er staat, de. Er is zondag 27 april een tweede editie van het muziekevenement Riel Raast. En uh, die mensen hebben het van plan. Dus Rielse Horeca-ondernemers van Eetcafé Den Overkant en Café Kerkzicht. Ik mag eigenlijk geen reclame maken. Ik kijk even naar onze techneut. Maar die hebben de handen in één geslagen om een muziekevenement binnen eigen dorp te organiseren. En na de succesvolle eerste editie krijgt Riel Raas dus een tweede vervolging met op zondag 27 april. Dus ik zou mensen zeggen, lees de leibode en ga erop af. De moeite waard. Dan uh, hebben twee mensen van de uh, lijst Hilde Goorland en Rolintje gekregen. Joke Aarts en Piet Jacobs. Uh, vanwege bewezen verdiensten. Joke, die is al volgens mij al uh, lid van die club. Zolang ik de lijst Hilde Goorland kennen. Gaat er ook voor Piet Jacobs uh, nou, Ja, die Wie is al een, een tijdje opgehouden. Hè? Ja, dat, uh, ja. Dus dat weet ik niet meer, Maar die heeft ook wel heel lang uh, bij het meubilair gehoord. Nou, dan las ik ook nog vandaag in de krant. Uh, dat je voortaan alleen nog maar afspraak. ...naar de afdeling Burgerzaken van de gemeente kunt vanaf 14 april. Uh, dienstverlening gaan ze verbeteren en een, toch ook een bezuiniging realiseren. Dus op maandag, donderdag, vrijdag van negen tot half één... ...dinsdag tot zeven uur s'avonds en woensdag tot vier uur s middags. En wat ik helemaal triest vond, uh, daar stond vanochtend ook in de krant... ...dodelijk ongeval op uh, de Poppelseweg op de, in de nacht van zaterdag op zondag... ...een jongeman van twintig jaar uit, uit uh, Poppel, vlak bij de grens... De precieze oorzaak niet bekend, maar uh, ja, hij is van de weg afgeraakt. Dodelijk verongelukt. En op de Abkoversweg hebben ze een uh, zaterdagavond een man van 20 jaar aangehouden. dat is zes malen toegestaan hoeveel er drank op. En daar hebben ze zijn rijbewijs mee ingevorderd. Goeie zaken. Ja, het. He? het is onvoorstelbaar. He? Nou, dat waren de nieuwtjes. Nou, dan zullen we nu eens met de onderwerpen beginnen. alleen met jou uh, van start? Nee, Geen maar. probleem? Nee hoor. Over het vrijwilligerswerk, waar ik het toen straks over begon, is zo makkelijk aan te komen? Uh, ja, ik, ik heb een merk dat er uh, heel veel mensen zijn die uh, vrijwilligerswerk toch wel zien als uh, ja, een mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Om uh, iets uh, te betekenen voor uh, andere mensen in uh, Goorl en Riel. En... Uh, ja, dat het mensen ook wat brengt. Dat is ook wel iedere keer de zoektocht. Van, je kunt het wel willen voor, om, om iets voor een ander te betekenen. Maar er, ja. er moet toch altijd wel een win-win situatie zijn. Wil je op lange termijn ook nog blij van worden. Ik heb een tijd terug, heb ik nog bezocht in, in Goorden, het zogenaamde Sportcafé. En dat was georganiseerd door uh, Sportservice uh, Noord-Brabant. Oh ja en dat waren dus en die, uh, daar kun je dus zeg maar, uh, het was een je een cursus gaan volgen uh, hoe je meer vrijwilligers in kortere tijd kunt realiseren. En ze gaan nu met, met een aantal workshops uh, van start. Uh, dan denk ik van ja, ik ben ook nog actief in het bestuur van de hobbyshows in, in Goorden. Maar uh, ja. Ja, om daar dan op af te gaan. Uh, ja, nou. nou, ik weet wel een beetje hoe die training in elkaar zit. Ja, ja wat er gebeurt is, uh, het is eigenlijk vooral uh, voor sportverenigingen hmm. die heel veel leden hebben. En die leden die, uh, die zijn vaak uh, ja, prettig aan het sporten, maar er moet nog veel meer gebeuren op zo'n club. En dat is vaak een kleine harde kern die dan uh, actief is. En uh, deze training uh, die doe je met een, een team van, uh, van mensen van die harde kern. En dan ga je uh, in een soort uh, belronde, een soort wervingsavond, ga je uh, alle leden bellen in, uh, met, een, met een groep van tien man. Om te vragen waar ze goed in zijn en wat ze zouden kunnen betekenen voor de Club. Want het blijkt gewoon dat op het moment dat je mensen echt op de man af uh, vraagt, er veel meer uh, activiteit komt dan dat je ergens maar uh, roept dat je mensen nodig hebt. Mm -hmm. Dan gebeurt er niet zoveel. Mm -hmm. En daar, er is een voorbereiding uh, aan die avond uh, met allerlei spannende vraagtekenacties binnen de club, waardoor mensen al nieuwsgierig worden, wat is er bij ons aan ja. de hand? Uh, tot uh, de nazorg en ook uh, de voorbereiding van vrijwilligersvacatures, van hoe kun je die boeiend en, en wervend uh, formuleren. En levert het ook uh, vrijwilligers op? Gegarandeerd, ja? ja. Oh, leuk. Je zei dat vrijwilligers ook iets terugverwachten. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Om vrijwilligers. Ja, het is natuurlijk een heel breed scala. Maar uh, vrijwilligers gezocht worden van zorg tot, uh, tot sport, uh, tot schaakclub. en weet ik veel wat mm -hmm. nog uh, meer. Maar waar moet ik dan aan denken uh, voor een vrijwilliger die zegt. Ja, ik wil het wel doen, maar. Kan ik dit of dat ook? Wat, wat is dat, dit of dat dan? Nou, de win-win situatie die, die kan liggen op het gebied van uitbreiding van je netwerk. Er zijn heel veel mensen die, die gaan met pensioen of die stoppen met werken of die verliezen hun baan en die verliezen daarmee ook een hoop collega's. En uh, vrijwilligerswerk uh, kan daar weer een nieuwe invulling aan geven. Je ontmoet dan ook weer allerlei andere mensen. met. Mag, een andere... Het mag, ik hoor wel eens als mensen zeg maar, hun baan verliezen en aangewezen zijn op een WW-uitkering. Dat het UWV uh, daar uh, nou ja, als een bok op de havenkist bovenop zit. Dat ze bang zijn dat mensen geld verdienen, dat niet opgeven en zo. Dus het zou bijna zeg maar, uh, de mensen afhouden van het vrijwilligerswerk. Maar valt dat op zich toch mee? Nou ja, ja, vrij... Althans, heb jij die ervaring wel in positieve zin? Ja, vrijwilligerswerk, dat doe je voor niks. Hè? Ja, ja. En uh, je moet wel altijd even met je jobcoach of je, de uitkeringsinstantie ruggespraak houden. je ja, beweegt uh, altijd, je moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt ja, je moet wel en je moet solliciteren. Ja, je moet tijd dus hebben jij, om te solliciteren, ja, ja. maar uh, er zijn heel veel mensen die een afspraak maken van, uh, nou ja, als ik nou twintig uur vrijwilligerswerk doe, uh, hoe kan ik dan wat minder solliciteren? Of sommige mensen hebben, ja, daar is het gewoon heel erg moeilijk voor om, uh, om nog in de arbeidsmarkt te uh, ...een plekje te vinden. En uh, ja die kunnen soms zelfs een deal maken daarin. Hoort dat ook bij het werk van Contour de Twerren ...om daar potentiële vrijwilligers wat meer in te ondersteunen? Door cursussen of meer gericht coachen... ...hoe je dit soort bureaucratische hobbels kunt opvangen? Of zijn daar weer anderen voor? Uh, ik snap niet helemaal de vraag. Nou, zo'n vrijwilliger... Potentiële vrijwilligers zit in een uitkeringssituatie. Ja. Er is een hoop regelgeving over wat ja. wel en niet mag. Mm -hmm. Kenmerk daarvan is meestal dat het niet duidelijk is wat wel mag. Uh, dus een voorzichtige houding ja. is dan, uh, dan het starttraject. Uh, Terwijl in de buurgemeente misschien al heel veel ervaring bij jullie binnen ligt. Waaruit blijkt van dit kan wel en daar moet je niet aan beginnen. Uh, zodat het voor een vrijwilliger veel makkelijker wordt om... Niet met frisse tegenzin, maar gewoon gemotiveerd uh, als vrijwilliger uh, te starten. Als maar bekend is wat wel en niet kan. Ja. Ja, dat bedoel ik net. Ja, maar dat is per situatie. Ja? Per situatie is dat anders. Uh, dus uh, dat is afhankelijk van de kansen van iemand op de arbeidsmarkt en uh, de achtergrond en uh, misschien beperkingen die die heeft. Dus dat is, dat is echt een maatwerk. Uh, en dan moet toestemming gevraagd worden bij het UWV. Uh. Wat daarin mogelijk is als je vrijwilligerswerk wil doen. En dan passen wij ons daarop aan hè, natuurlijk. Hebben jullie goede contacten met het UWV? Heb je ook overleg met, met, met die, die instelling? Of gaat het een beetje langs elkaar heen? Um, nou, beperkt. Ja? beperkt ja. We proberen wel ook samenwerking te zoeken... Uh, er zijn mensen die, die moeilijk plaatsbaar zijn, waar het, uh -huh. uh, de reïntegratiebureaus er ook allemaal niet echt uh, uh, ja, vorm aan kunnen geven. Uh -huh. En uh, we proberen wel in gesprek te komen om te kijken of we dan via vrijwilligerswerk die mensen verder kunnen helpen, zodat ze in ieder geval uh, ja, van de bank afkomen en anderen ontmoeten. Want ja. vandaar, via via, kom je vaak wel weer uh, ergens als terecht. Als gemeentes dus meer taken op het gebied van in ieder geval de financiering van de zorg uh, krijgen, gaat dat dan consequenties hebben? Het principe is dat het dichterbij komt. Uh, dat dus meer zorg op maat ja. uh, geleverd uh, kan worden. Ja. Uh, zijn jullie daar ook mee bezig? Zo natuurlijk ook bij Lijststromen, want die heeft er ook mee te maken. Ja. Nou, de gemeente die, die zou het wel uh, heel erg goed vinden als de eigen kracht van burgers uh, tot uh, ontwikkeling uh, komt Nog meer dan nu het geval is. Hè. Dus burgerinitiatieven uh, en mensen die zeggen ik, ik wil een huiskamerinitiatief uh, ontwikkelen. Of een, uh, ja. een activiteit voor mensen met een beperking. Die worden door de gemeente van harte welkom geheten. En ook uh, door onze organisatie ondersteund met het ontwikkelen van zo'n project. Dus uh, in die zin. Toch, uh, toch ben ik wel eens bang dat de gemeente wel eens wat gemakkelijk denkt. Zo van uh, nou nah, buurplucht, de buren helpen elkaar wel zal ik wel, maar de gemeente gaat er, vind ik, erg gemakkelijk van uit dat dit zonder meer een gegeven is. En dat moet nog maar blijken, hè. Maar waar concludeer je stel je dat voor die buurman hebt die, die je niet kunt zien van de lenden of zo. Of niet alle burencontacten zijn, zijn zo grandioos. Dan denk ik, nou, dan ligt het toch een beetje anders. Maar het is wel zo dat de burger, je moet gewoon beter voor jezelf zorgen. Hè? Dan maar terugvallen op vrienden, kennissen, broers, zussen, weet ik veel. Maar ja, het burgerinitiatief, ja, het is toch een beetje toch meer voor jezelf zorgen. Maar ik zeg nogmaals, ik vind dat de gemeente dat het gemakkelijk aanneemt. En, en hoe dat in de praktijk zal uitwerken. We, we Ik of een raadslid over de vloer. En daar klinkt het niet in door van... We gaan misschien toch wel een heel groot beroep doen op vrijwilligers. Hmm. De komende jaren. Nee, hmm. dat zal wel blijken. Dat, uh, ja, dat nou ja, we praten denk ik over twee, uh, twee zaken. Een vrijwilligerswerk, dat is in georganiseerd verband. Ja. Dat is iets anders dan je buren helpen. Ja, ja. ja zeker. Klopt. Maar gaan jullie als steunpunt, vrijwilligerswerk, ook nog een rol spelen in die zorgopvang of zo? Of is dat uh, strikt gescheiden? Zo, jullie doen de vrijwilligers. En de zorg die straks geboden moet worden via de gemeente, daar, speelt, uh, daar spelen jullie geen rol in? Of is het nog afwachten? Uh, nou, uh, Contour de Twerren die, die werkt vooral verbindend tussen partijen. Mm -hmm. Dus uh, wat wij wel proberen is om uh, het, samen met uh, professionals in de zorg mm -hmm. en uh, vrijwilligersorganisaties die richting zorg uh, werken, om die met elkaar te verbinden. En uh, daar waar mogelijk... Een soort uh, intermediair rol, denk dus, je? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dus je krijgt er wel degelijk mee te maken. Zeker, ja. Ik zie hiervoor, je hebt hem ook liggen Marleen, dus de nieuwsbrief steunpunt uh, Verhelgerswerk, Gorla en Riel. Mm -hmm. Komt die elke maand uit? Deze is van de maand maart. Wacht hij elke maand zo'n... Uh, nee, eens in het kwartaal. Ongeveer. Eens in het kwartaal, ja. ja. En Gerard, er stond een, een aardig iets op. De regionale projectgroep Leefbaarheid. En we keken elkaar al eens aan, zo van, wat bedoelt ze dus nou? Want in een zevental leefbaarheid initiatieven uit samenleving. Nee, licht is ja. toe. Licht ik, is toe. Ja, ik geef even voorbeeld. Ik ja. was daar. Ja. <laughs> en dan niet voorbeeld. er staat één project, de Motorcycle Support. Ja, die kennen we wel, denk ik. Hè? Ja, ja, ja, ja. <laughs> die kennen we wel. Ja. Nou, wat daar bijvoorbeeld uh, te zien was, was een initiatief uh, wat ik zelf heb mogen ondersteunen. Een, uh, een vrijwilliger die graag wilde koken. En uh, toen hadden we opeens het idee, zullen we gewoon een eetproject beginnen voor, uh, voor mensen die uh, ja, een beperkt netwerk hebben. En uh, ja, die op die manier ook uh, uh, hè, elkaar kunnen ontmoeten. En dat vond ze helemaal leuk. Dus we zijn naar Esbeek geweest, hebben we daar gekeken hoe het daar uh, gaat. Dat is een initiatief van het Rode Kruis. Nou, uh, maar mensen die samen koken en voor elkaar koken. Dus en, en, het uiteindelijk... ook, en het ook samen nuttigen. Ja, uiteindelijk is er een hele enthousiaste uh, team van vrijwilligers uit ontstaan. Die, uh, dat zijn gezellige mensen die het leuk vinden om uh, gastvrouw gastheer te zijn. Er zit zelfs een, uh, een kok bij die van beroep uh, ja. uh, altijd kookt. En uh, ja, daar is, uh, dat project heet Potpourri, dat is in de deel iedere maandag. En, uh, maar er zijn geen alleenstaanden die, die toch moeten koken... en dan het maar in gezamenlijkheid gaan doen... om op die manier uh, wat gezelliger de maaltijd te nuttigen? Of, uh... Nou, het is wel zo dat uh, de bezoekers die daar komen... Die, uh, die mogen net een groot huisgezin ook meehelpen... als ze dat zouden willen met tafel dekken afruimen. Het gaat erom uh, dat het uh, ja, ontspannen en informeel is. En, uh, maar het is geen concurrentie van bestaande kookclubs... Want er zijn hier nog genoeg uh, kookstudio's, ook in Goorland, de Fabriekstraat. Ja, ja nee, uh, je, hoeft niet, uh, je hoeft niet te leren koken daar. Uh, nee, nee uh, de gasten die er komen, komen er vooral voor de ontspanning en de gezelligheid. En om uh, nieuwe contacten op te doen. Op oh, die nee, manier. Oh, en uh, ja, het, uh, het met z'n allen eten is altijd leuker dan alleen. Nou, dat is dus een van de zeven leefbaarheid initiatieven. Noem ja. eens wat andere: uh, de hobby ja. Daar, Dat is eigenlijk uh, een. Uh, een club uh, voor volwassenen waar uh, uh, gesleuteld, geknutseld, uh, zowel metaal als hout. Uh, je kan daar alles doen. staat uh, ook vol op apparatuur. Maar het mooie van de hobby shows is dat zij zich ook op openstellen voor mensen die bijvoorbeeld uh, ja, weer opnieuw actief willen worden ja. na een ziekteperiode en een dagritme willen hebben. En die kunnen bij de hobby shows uh, iets gaan maken ja. als uh, activiteit. Ja, ik mag, ik mag bestuurslid zijn van de hobby-shows en uh, we hebben onlangs nog eens geprobeerd om wat extra zeg maar, vet op, op de botten te krijgen door wat subsidie aan te vragen. Want wij zijn dus helemaal self-supporting als, als hobby-shows. Ja. En toen kwam ik terecht bij een adres in Esbeek en die man die is met ons komen praten en toen bleek dat wij als hobby-shows ons moesten gaan opstellen als... Um, nou, zielige mensen, die uh, zeg maar uh, hun heil zochten in de hobby shows, omdat ze anders uh, verpieterden achter de gradiums. En uh, dus ik heb die man aangekeken en gezegd van, dus wij moeten onze mensen gaan voorstellen als uh, zielige figuren, als we niet elke dag van negen tot, uh, tot vijf hobby's. de hobby ja dat klopt. En dan zullen jullie wel subsidie krijgen, ik zeg nou, dan zie ik er toch vanaf. Want daar werken momenteel mensen die uh, zijn volstrekt normale mensen. Die ja. inderdaad een hobby hebben. Die kunnen dat hobby op een geweldige manier beoefenen. Ja. Kunt er schilderen, knutselen, houtbewerking, uh, metaal. Er is dus dan machinerie. Het is, het is een geweldig initiatief. En mensen kunnen er vijf dagen in de week terecht. Van maandag tot en met donderdag. Van negen tot vijf. Uh, tot en er worden echt knappe dingen gemaakt. Dus, uh, en er zit ook heel veel daadkracht. Hè? Ja. Want uh, hobbystrosie ja. maakt ook... Uh, ja. Wel eens iets voor een andere organisatie, ja. een beetje low budget. Ja, moet je wel uitkijken dat je zeg maar niet uh, zeg maar, uh, de, de taak van de echte fabrik, van de fabrikant overneemt. Want we hebben ook nee. eens een keer een verzoek gehad om, om voor een of andere bar in Tilburg 50 bar te maken. Dat hebben we toch maar beleefd geweigerd, want uh, ja, die... Die kruis mocht niet voor geld kosten. En toen zeiden we tegen de barregenaar, dan moet ik helemaal meer bier omzetten. Maar uh, aan ja. dat soort dingen werken we toch liever niet Je mee. Een, maar het is, uh, noem, noem, noem, noem, noem, noem nog eens zo'n initiatief, zo'n leefbaarheidsinitiatief. Um, een huiskamerproject, uh, de Verhalenkamer in Riel. Dat is voor mij nieuw, licht toe. De Verhalenkamer in Riel. Ja. Het ja. klinkt dat wel wordt, spannend. Dat wordt heel leuk. Ja, ja. Uh, de verhalenkamer in Riel, dat is een, uh, op donderdagmiddag. En uh, in die kamer worden verhalen van vroeger verteld. Uh, vaak naar aanleiding van een bepaald uh, voorwerp. En uh, het is uh, ontstaan om uh, mantelzorgers uh, even te ontlasten. Die kunnen daar uh, even wat vrije tijd krijgen door uh, hun partner te laten vertellen over vroeger. En dan kunnen ze zelf even boodschappen gaan doen of vissen of zo, of iets wat ze leuk vinden. En dan zijn ze even van de zon. Oh zo, dus iemand houdt zeg maar degene die een zou moet krijgen, houdt die mensen bezig, waardoor de partner even wat praktische dingen kan gaan doen. Even vrij af heeft. Ja. Ja. Nou, dat kan. Snap ik. Dat vind ik al drie. vind ik al drie knappe dingen. Ja. Nou, nog één, nog één. We hebben nog even de tijd. Malaise nog één. Nog een leverheidsproject. Ja, ja. Ja, uh, wat hebben we nog meer? Uh, wie bedenkt dit? Doen jullie dat? Uit wiens koker komt dit nou? Ik vind het knap bedacht hoor. Maar wie, wie uh, gaat er met dit soort ideeën aan de haal? Wie doet het dan? Uh, de initiatiefnemer. En dan kan, zich, dat kan iedereen zijn. Er kun, kunnen ook gewoon burgers zijn die dat idee bij jullie wegleggen. En dan wordt het daar nou, verder uitgewerkt. Kijk. Uh, melden zich... Uh, mensen bij ons met allerlei drijfveren en ideeën en passies. En uh, wij gaan dan aan de tafel om te kijken: van ja, uh, waar word je blij van? Wat, wat zou je willen realiseren? Hè? En, en nou, er was dus een, uh, bijvoorbeeld voor de, die verhalenkamer, is er een mevrouw... die werkt beroepsmatig uh, met psychogeriatrische patiënten. Mm -hmm. En die heeft een managementfunctie inmiddels. Ze zegt hij, ja, ik zie eigenlijk nooit meer een patiënt. En die wil in de vrije tijd gewoon weer direct contact hebben met uh, cliënten. Dus. Mm -hmm. Toen ze, ja, toen zei hij, en ze heeft een know-how over, over hoe je iets moet organiseren. toch een manager. En die, die zei van ik wil best voor Riel zo'n plek genereren. Dat mensen daar zich thuis voelen. En uh, er is verder weinig in Riel. En dan helpen wij mee om dat voor elkaar te krijgen. Dus uh, ja, we hebben goed contact met de huisarts en met Thebe en met andere verwijzers. En zo kunnen we mensen benaderen. Geweldig. En we zoeken ook een vrijwilliger er dan bij om te maar helpen. Maar ik zie hier op de nieuws dat uh, nu al die avond is al voorbij. Hè? Want het is geweest op 26 maart. Ja. Op woensdagavond. Ja. Uh, de koffie staat klaar. Is het een, ook een succes geworden ge ge op de avond op zich? Ja, met veel be belangstelling. Aardig bezocht. Ja. En uh, ja, het was ook een samenwerkingsverband met uh, vier andere gemeentes. Of drie andere gemeentes. Uh -huh. En uh, dus er waren ook wat uh, ambtenaren van uh, Loon op Zand en Waalwijk... En uh, Oosterwijk, dacht ik. En die uh, hebben ook bij elkaar een beetje gekeken... van wat gebeurt er bij elkaar in de gemeente. Dus er komt nog zo'n uh, zo avond en die zal dan in Tilburg zijn. Oh. En dan wisselen ze ook ervaringen uit. Leuk. En inspireren, ja. Nou, het is in ieder geval een bijzonder aardige nieuwsbrief. Uh, er staat van alles in. Dank wel. Ook nog een behoefte inventarisatie, deskundigheidsbevordering. Nou... We moeten maar eens afspreken, Gerard. Dat hebben we Marleen regelmatig hier terugvragen. Want Dan kan ze toch eens vertellen over de ontwikkelingen die allemaal gaande zijn. Want er, er, ja. er, is, er, is, van alles, er is van alles aanstaande in het Goorlissen. Ja, er gebeurt hier van alles. Ja. Marleen, bedankt. Wij gaan naar de muziek. Even kijken. En ik heb meegebracht een uh, CD van Robbie Williams, Swings Boat Ways. En we zingen. Uh, ik heb uh, twee zaken uitgezocht. Eén nummer, dat heet Putin on the Ritz. Van Irving Berlin Meteen daarna draaien we uh, Minnie de Moetsjer Een oude song van Cap Callaway Hij zingt dat fantastisch Hebben we nog tijd over dan pakken we nog twee andere nummers Maar we beginnen met deze twee Poeten on the Ritz en Minnie de Moetsjer Van uh, Robbie Williams Luister maar eens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 Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all miss fits. I put on the rest. And that's where each and every Lulu bell goes. Every Thursday evening with her swell bows. Robin elbows, come with me, and we'll attend the Jubilee. See them spin their last two bits. Putting on the rest.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 Bangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee on misfits putting on the wrists. That's where each and every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swell bows. Robin elbows, come with me, we'll attend the jubilee. See them spend their last two bits. Here's the story about Minnie the moocher. She was a red hot, huge incoacher. She was the roughest, toughest, frail. But Minnie had a heart as big as a whale. At coke. he took her down to Chinatown Showed her how to kick that gong. That she was needing He gave her a home Built of gold and steel A diamond car With them platinum townhouse in his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. He had a million dollars worth of nickels and dimes. She said and counted them a million times. We zijn weer jongens. Dit was Robbie Williams met Putin on the Ritz en Minnie de Moocher. En ik zeg al, ik ben nooit zo'n fan van Robbie Williams geweest... maar dit zijn met wat ouderwetse nummers die hij op een heerlijk swingende manier brengt. Ik hoop dat de luisteraar genoten heeft. Ik doe het regelmatig. Het tweede onderwerp. Marleen, die gaat ons iets eerder verlaten. Dus Marleen, als jij weg moet, dan uh, mag jij rustig hier uh, het pand gaan verlaten. Geen probleem. Maar doe tot die tijd nog gezellig even mee. Ja. Um, Roland Marks over het nieuwe beleid van de lijnstromen. Roland Marks is directeur van de lijnstromen. Hoe lang, Roland? Vanaf 1 mei vorig jaar ben ik gestart. Dat is nog kort zeg. Dat is nog heel kort. Ja. En, en wat deed je daarvoor? We, we willen graag altijd iets weten van de achtergrond van de mensen. Oké. Okay. Oké, okay. tot hoever ben je terug? Nou, uh, wat je kwijt wil. <laughs> wat je kwijt wil. <laughs> nou, daarvoor ben ik uh, ruim 13 jaar ben ik lid geweest van de directie van een beursgenoteerd bedrijf in Den Haag, mm -hmm. uh, ING Real Estate. Uh, en vervolgens ben ik uh, op een aantal plekken uh, interim bestuurder geweest. Ook in de corporatiesector. Dus mm -hmm. zo heb ik een aantal uh, grote corporaties uh, weer op weg geholpen, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, om uiteindelijk tot een keuze te komen om uh, bij, uh, bij lijststromen wat langer te committeren. Mm -hmm. Ben gaan. jij een soort uh, troubleshooter zo die, die graag uh, de, ja. de, de, de problemen opzoekt ja. en oplost? Dat heb ik wel heel veel gedaan. Ja, ja dat klopt. Dat klopt. Ja. En toen kreeg je een visitatierapport uh, <laughs> ja. voor je neus. Nou en, ja, kijk, visitatie was natuurlijk onderdeel van, uh, laten we zeggen, het herstelproces wat we bij Lijststromen ingezet hebben. Uh, ik denk niet dat we daarop in hoeven te gaan, maar jullie weten wat er gebeurd is bij Lijststromen. Nou, dat is een uh, Maar verhaal. komt zo'n visitatie tot to, to, to stand door jou, uh, zeg maar, bemoeienis? Ja. Dus ja. jij zei van, ik vind dat er ja. dit moet komen. Ja, absoluut. Ja, ja. Absoluut. Aha. Absoluut. Kijken wat de achtergrond van een visitatie is, dat eigenlijk, uh, dan wordt er eigenlijk de thermometer in de organisatie ja, gestoken ja. en dan wordt er teruggekeken naar de afgelopen jaren. Ja, ja. Ja, nou, wat hebben jullie nou aan afspraken gemaakt met eerste uh, ja. stakeholders, ja. Uh, met name gemeentelijke overheden natuurlijk, maar ook zorgpartijen. En zo'n uh, visitatierapport laat eigenlijk duidelijk zien van, oké, okay, wat hebben jullie nou gerealiseerd versus datgene wat jullie met elkaar hebben afgesproken. Dat is eigenlijk de belangrijkste leidraad van zo'n visitatierapport. Uh, nou, daar worden ook cijfers aan uh, gekoppeld. Een soort rapportcijfer krijg je daarvoor. Ja, ja, ja. Uh, nou, ik wist op voorhand dat, laten we zeggen, de cijfermatige bepaling van dat rapport... Uh, nou ja, daar zou ik waarschijnlijk niet heel blij van worden. Mm -hmm. Maar dat vonden we ook eigenlijk niet heel erg belangrijk. Waar het mij met name om ging, was de input die dat visitatierapport met zich meebracht... Want de mensen van Ecoris in dit geval, nou die gaan gewoon echt de boeren op en gaan met alle steekhouders aan tafel. Die gaan gewoon interviewen. En het belangrijkste voor mij was om datgene wat uit dat proces naar boven kwam, dus de input van het rapport, om dat vervolgens te kunnen gaan gebruiken in het nieuwe ondernemingsplan waar we op dat moment volop mee bezig waren. Dus het was belangrijke input om te komen tot het vaststellen van nieuwe beleidskaders. Heb je veel moeite moeten doen binnen het eigen bedrijf zeg maar om de mensen te overtuigen dat zo'n uh, zo visitatieonderzoek noodzakelijk was? Nee. Werd, werd het als bedreigend ervaren? Nou ja, van de ene kant wel. Het is natuurlijk ja. nooit leuk voor ja. zittende mensen ja. hè, die natuurlijk de afgelopen drie jaar toch ook heel hard ja. <coughs> gewerkt hebben. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet leuk om dan te moeten horen van ja, hm, hm, hm, dit is toch allemaal niet zo bijzonder uh, ja. geweest. Ja. Maar aan ja. de andere kant wordt het ook alweer echt wel gezien als een nieuwe nulmeting. Ja. En van daaruit weer met elkaar uh, gezamenlijk de schouders eronder te kunnen zetten. Ja, ja. ja, ja want... Ja, want... Wordt dat niet ook extra moeilijk gemaakt door de maatschappelijke context waar jullie nu in verkeren? Er is ja. in zijn algemeenheid nogal wat kritiek op woningcorporaties, niet alleen op lijststromen, Zeker. maar ook financiële bedreigingen uh, die van de overheid uh, afkomen. Ik zie ook in jullie uh, rapportages dat jullie woningen willen verkopen en als ik dat goed zie zijn die ook nodig. Om financieel gezond te worden. De markt houdt toch niet echt over. Nee, dus hoe werkt dat door op zo'n vernieuwingsproces? Nou ja, het is natuurlijk een, een, een combinatie van een aantal maatregelen. die, die we op dit moment getroffen hebben. Uh, natuurlijk, de corporatiesector in zijn algemeenheid. staat in een. Uh, stond, die is inmiddels wel, wel wat beter aan het worden. In een, in een heel naar daglicht. Er is natuurlijk ook heel veel gebeurd de afgelopen ja, is jaren. Je, is hij beter aan het worden? Want, ja, wel degelijk. Want wat, dat, tegelijk, als, ja, wat want je hoorde van diverse woningen. dat is jaar ja. Denk, jonge jonge jonge ik, jongen, het zijn bijna criminelen die daar de zaak besturen en bestieren. Denk je dan? Zou je bijna gaan Althans, denken, zo ja. komt er op de burger over. Nee, ja. In godsnaam is er aan de hand. Ja. Want zo'n oh ja. woningstichting, ik ken de woningstichting Goorde, ken ik al heel lang. Want ik wil al Ik heb in het begin heb ik, heb ik van ze gehuurd. En een jaar of twintig geleden, ik zei toen straks tegen jou nog, was er ook al een hoop kommer en kwel. Mm -hmm. Er is zelfs een van de medewerkers toen, die heeft toen zelfmoord gepleegd. Ik ken die mannen goed. En ik denk van, jongen, jongen, en dan, he, dan is het even rustig. En dan komt zoiets van boven water. En dan denk ik, hoe is het in godsnaam mogelijk? Mm -hmm, mm -hmm. Dus ik vind, ik vind jou dapper dat je daar zo inspringt. En dat je daar toch probeert om, om zaken boven tafel te krijgen. En, en weer, ja een bestuurlijk vakkundige integer apparaat te krijgen. Ja. Maar dat wil je toch? Hè? Absoluut, absoluut. Ja. maar daar zijn we ook al een heel eind mee. Ook al ja. zijn we nog maar, laten we zeggen, pak een beetje ruim zes maanden verder. Ja. In die zes maanden is er heel veel gebeurd inmiddels. Er ligt een compleet nieuw ondernemingsplan. Mm -hmm. Is ook voor iedereen te raadplegen via de site van, van lijststromen. Is een digitaal platform waar ook iedereen in staat is om mee te denken... en ook opmerkingen te kunnen plaatsen. En men kan daar iets van vinden. Mm -hmm. Daar doen we dan vervolgens ook iets mee. Het is een ondernemingsplan wat niet statisch is. Hè. Daar zit een behoorlijke mate van dynamiek in. Mm -hmm. Het bewust gekozen voor een doorlooptijd van drie jaar. Waardoor je ook in die drie jaar hele concrete doelstellingen met elkaar kunt, kunt formuleren. Mm -hmm. ja. En een heel belangrijk punt, en dat is ook eigenlijk de leidraad die uit het visitatierapport naar boven is gekomen. Is dat lijststromen de afgelopen drie jaar, de verbinding met zijn omgeving, lees zijn de belangrijkste steekhouders. Mm -hmm. en de huurder is daar uiteindelijk natuurlijk het allerbelangrijkste in. Mm -hmm. Ja, die zijn ze een beetje kwijtgeraakt. Door... Alles wat er gebeurd is, de bestuurlijke perikelen die er geweest zijn... is het een organisatie geweest die heel erg in zichzelf gekeerd is geweest... Nou, die periode hebben we afgesloten. Uh, we hebben nu maatregelen getroffen waardoor er weer een hele belangrijke basis in de organisatie ligt. En we zijn nu volop aan de slag om uh, ja, de organisatie weer daar te krijgen waar ik hem hebben wil. Maar heeft al zijn huurdersraad, die was er toch heeft al zijn huurdersraad het laten hangen? Want ik kan me toch voorstellen, als het binnen het bedrijf niet goed gaat en je merkt als huurder van... Hé, ik merk van alles en het gaat niet lekker, dan, uh, dan laat ik van me horen. Ja. Zoals ik ook doe bij zeg maar, uh, het weilandengebied uh, te vloed, dan laat ik als burger... Ja. Van me horen. Ja, zo zijn ze niet van me af. Zeker. Dan denk je van een huurdersraad kan toch wel een vuist maken als ze dat willen. Ja, kijk, ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar ja. ik kan me heel goed voorstellen dat er natuurlijk vanuit de huurdersbelangenverenigingen natuurlijk ook behoorlijk wel wat oppositie ja. is gevoerd in de zin van ja. Nou ja, wat gebeurt er hier allemaal en in hoeverre uh, gaat dat onze huurders uh, raken. Ja. Dat kan me heel goed ja. voorstellen. Aan de andere kant, de, de echte impact die zo'n vereniging kan, kan brengen, ja, die heeft natuurlijk ook zijn grenzen. Het enige wat ik nu kan constateren is op basis van de afgelopen zes maanden dat de relatie en de verhoudingen tussen de, we hebben er drie, hè, de huurdersvereniging Belangen uh, en lijststromen, uh, die zijn weer heel erg goed. En dat gaat in alle openheid en transparantie. Worden zij aan de voorkant, heel vroeg betrokken, uh, in alle nieuwe dingen, alle nieuwe beleidskaders die wij stellen. Mm -hmm. Dus die verhoudingen die zijn op dit moment heel erg goed. Ja. Dat viel er wel op uh, toen we, we hebben hier uh, Guus van der Put van de PvdA en Johan Swaans van de VVD uh, gehad over de volkshuisvesting. En natuurlijk ook over Lijststromen die daar een belangrijke rol in speelt als je het over de Google hebt. Uh, dat zij zoiets hadden van wij als raad hebben het eigenlijk ook laten lopen. Mm -hmm. Wat doen we nog? Uh, ...met lijststromen. We hebben er geen contact mee. Uh, de wethouder is ervoor verantwoordelijk. Rapportages, we praten er niet over. Woningstichting uitnodigen, we doen het eigenlijk niet. Mm -hmm. uh, dat moet anders. Nu mm -hmm. zie ik in jullie persberichten jullie in feite ook zeggen. Dat moet anders. Ja, zeker. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen hoe dat gaat? Behalve uh, dat we allemaal opgewekt roepen... ...het moet beter. Wat gaan wij daaraan doen? Mm -hmm. En wie neemt daar het initiatief voor? Nou ja, dat is natuurlijk iets wat eigenlijk al op, op dit moment gebeurt. Ook de totstandkoming van zo'n nieuw ondernemingsplan. Daar zijn alle uh, colleges, alle gemeentelijke overheden... waar wij actief zijn in de gebieden... Uh, zijn daar aan de voorkant heel nauwlettend bij betrokken geweest. En dat geldt ook voor alle zorgpartijen. En we zitten natuurlijk in een heel sterk veranderende wereld. Uh, de woningmarkt is onderhevig aan enorm veel veranderingen. De zorg is onderhevig aan heel veel veranderingen. En wij hebben als lijststromen uh, absoluut niet de illusie dat wij in ons eentje even gaan bepalen... en het wiel gaan uitvinden... hoe gaan wij die problemen tackelen naar de toekomst toe? Absoluut niet. Dat doen wij gezamenlijk. En die verbindingen die worden opnieuw al op dit moment gelegd. En dat, dat zie je ook terug in de manier waarop we met elkaar communiceren... de vorm waarin we elkaar betrekken in nieuwe ontwikkelingen. Maar het is natuurlijk wel zo dat in dat hele speelveld... van volkshuisvesting en zorg zullen coöperaties zorgaanbieders en gemeentelijke overheden... met elkaar wel het nieuwe evenwicht moeten zoeken. Mm -hmm. ja, want de tijden zijn natuurlijk drastisch veranderd. Mm -hmm. Alles staat onder druk. Mm -hmm. um, de coöperatiesector, even los van alle excessen... die hebben plaatsgevonden... Mm -hmm. uh, hebben natuurlijk ook behoorlijk te maken... met maatregelen vanuit Den Haag. Uh, nou, nou, als je dat allemaal vertaalt... He, toch die 1,7 miljard uh, verhuurdersheffing... die de sector ieder jaar ophoest... Mm -hmm. dat zijn natuurlijk hele harde euro's... die uiteindelijk niet meer geïnvesteerd worden... in mm -hmm. de volkshuisvesting... Nou, dat is één. Daarnaast vind ik ook dat de sector zelf heel kritisch naar zichzelf moet kijken, want dat kan vele malen beter. En ook daar zijn we al volop mee bezig om te bekijken van hoe kunnen wij lijststromen veel efficiënter en effectiever organiseren, waardoor we uiteindelijk een betere bedrijfsvoering met elkaar voor elkaar krijgen. En hoe beter we dat voor elkaar hebben, hoe meer vrije geldstromen we genereren die uiteindelijk weer vloeien naar sociale en maatschappelijke doeleinden. Want daar, wat moet ik me daarbij voorstellen als ik, want uh, het is van 2012, naar uh, jullie jaarverslag uh, kijk, dan is er toch nogal wat geld nodig van de verkoop van nieuwe woningen. Mm -hmm. Jullie hebben een derivatenpositie die volgens mij nog niet neutraal is Klopt. Uh, ten aanzien van, uh, van de toekomst. Klopt. De reserves zijn flink ingekrompen uh, door afschrijvingen die nodig waren over de afgelopen paar jaar. Klopt. Uh, wat moet ik me daar voorstellen? Heel simpel. Huurders verwachten betaalbare huren. Ja. Daar zijn jullie voor, ooit ook voor, voor opgericht. Ja. En alle problemen zijn opgelost als je de huren verhoogt. Behalve het probleem van de huurder. Ja. En dat lijkt mij eerlijk gezegd het belangrijkste uh, probleem. Kunnen jullie die cirkel vierkant krijgen en daarmee het probleem oplossen? Ja. Nou, dit is wat ik dus straks al zei. Uh, wij hebben behoorlijk wat maatregelen getroffen waardoor er een nieuwe basis inmiddels gelegd is. Waardoor wij ook richting uh, een centraal fonds, maar ook een WSW, hè, waar uiteindelijk de borging van je financieringen geregeld is, uh, zitten wij inmiddels weer in de, in, de, in, de, in de lijn van dat we op een genormaliseerde wijze beheerd worden, zal ik maar zeggen. Dus dat zijn hele belangrijke signalen dat de die ik getroffen heb, die daarbij ook geleid hebben... tot weer herstel van lijfstromen. Ja. Je zit natuurlijk in een lastige dialoog enerzijds de sector moet maatregelen treffen om er weer bovenop te komen. En dan wordt er natuurlijk al heel snel gekeken. Van ja, nou we hebben ook een knop van huurverhoging. Hè, dus we gaan maximaal proberen die huren te verhogen. Nou, ook daar euh, kijken wij toch euh, op een hele adequate wijze naar. Wij hebben dit jaar nog hebben wij een inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. Uh, en zoals ik er nu in sta, zijn wij toch wel voornemens... om daar vanaf 2015 iets anders naar te gaan kijken. Met andere woorden, euh, ik ga er niet heel simpel in zitten. van Nou, we hebben als sector probleem... Dus we gaan maar de betaalbaarheid nog extra onder druk zitten door de, verhuren, de huren maximaal te gaan verhogen. Daar sta ik absoluut niet achter om dat te blijven doen, want de betaalbaarheid staat al behoorlijk onder druk. Dat zien we overal, is een probleem. Zijn we ook over een gesprek met alle huurdersverenigingen, hoe kunnen we dat gezamenlijk naar de toekomst toe het hoofd bieden? En ook daar zul je weer de verbinding met de gemeente moeten zoeken. Uh, wat simpel voorbeeld te geven, ik heb een schoonzus, niet, die woont niet hier hoor, maar ze zegt ja, bij mij wordt de huur beperkt aangepast, mm -hmm. uh, maar als ik wil verhuizen, nieuwe woning wordt meteen een stuk duurder, oh. mijn woning wordt achter mijn rug om een stuk duurder, mm -hmm. uh, ik blijf maar zitten, want dat ga ik niet meer rondkrijgen uh, en uh, je kunt ook niet meer met elkaar afspraken maken, huh? ja daarmee is dus het probleem van de organisatie afgewenteld op de huurder. Ja. Zo, zo simpel, kort door de bocht, eh, formuleer ik het dan, ja. eh, dan maar. En dat lijkt me toch ook heel ongewenst. Ik zag dat jullie een mutatiepercentage hebben, wat redelijk leek. Eh, maar ik denk toch wel wat lager dan, dan vroeger. Ja, maar misschien klopt. vergis ik me daarin. Ja, ja, is dat dan een signaal waar jullie... Dat is eigenlijk niet goed. Nou ja, kijk, je zit natuurlijk sowieso in zijn algemeenheid. Hè. De, de, de doorstroom in de woningmarkt is natuurlijk überhaupt een probleem. Ja, waardoor natuurlijk ook de tekorten aan de onderkant van de markt... Ja, ja, die zijn we daar met z'n allen hebben die gecreëerd. Ja. Uh, dat is één. Um, ik, ik kan niet zeggen dat door, laten we zeggen... Uh, de uh, uh, uh, huur omhoog te trekken bij mutaties... dat dat een extreme invloed heeft. Waardoor mensen dan maar zeggen, nou, we muteren maar niet, we blijven zitten. Ja. Dat, is, dat is zeker niet zo. Ja. Maar ook daarvoor geldt, naar de toekomst toe... Uh, zullen wij ons ook gaan beraden van hoe ga je nou... ...straks met huurstellingen naar de toekomst toe om. Uh, en ik ben absoluut van mening dat er veel meer een evenwicht moet komen... ...tussen, laten we zeggen, het huurniveau en de daadwerkelijke kwaliteit van de woning. En dat is er nu niet. We kennen in Nederland een bepaald puntensysteem. Dat is gebaseerd op grootte van woningen. Uh, maar de kwaliteit en de, de leefbaarheid van een van woning is natuurlijk meer dan enkel alleen vierkante meters. Alleen zover zijn we nog niet, daar gaat uh, nog heel wat uh, aan vooraf, maar dat zijn wel dingen waar ik heel serieus over nadenk om naar de toekomst toe, om een andere manier naar prijsstellingen van woningen te gaan kijken. Dat leek me ook heel spannend in jullie ondernemingsplan, want als ik het goed begrijp willen jullie, jullie aan de duurzaamheidskant, de betaalbaarheidskant fors gaan investeren klopt, om de kwaliteit te verbeteren, maar ook de woonlasten Integraal te, te verlagen. Ja. Maar dat vraagt wel voor investeringen. Absoluut. Tegelijkertijd zeggen jullie, ja, maar het leningplafond moet toch eigenlijk wel omlaag? Absoluut. En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Nou, door, doordat we nu een aantal maatregelen getroffen hebben. doordat wij, laten we zeggen, in de, in de harde kern van onze organisatie. Ja, daadwerkelijk het exploiteren van onze woningen. daar gaan wij toch op een hele efficiëntere en effectievere wijze met een aantal dingen om. Ja, waardoor we meer vrije geldstromen kunnen genereren, die uiteindelijk ingezet kunnen gaan worden om je balansposities weer te herstellen. Ja, op het niveau te brengen waar ze hebben willen. Nou, en deels zijn natuurlijk de verkopen die je realiseert, die zijn daar ook belangrijk in. Nou, als ik nu kijk hoe de verkopen lopen, als we kijken naar 2013 en we kijken nu hoe zich dat ontwikkelt in 2014, eh, dan halen wij zeker wel de aantallen eh, te verkopen woningen die wij nodig hebben om. ...die bijdrage te kunnen blijven leveren... ...aan het herstel van onze balans. Mm -hmm. Want jullie hadden 50 per jaar verkopen? 50 per jaar, klopt. Ja. Ja. Want een van de zinsneden uit het rapport was onder andere... ...de interne beheersing is op dit moment nog niet voldoende... ...om een betrouwbare financiële verantwoording te waarborgen. Ja. Heeft het Onder andere met dit wat je net zegt te maken. Nou, dit heeft veel meer te maken... Uh, laten we zeggen, op, uh, op informatiesystemen... Ja. die ja. eigenlijk... Uh, vanuit het verleden ja. niet toereikend zijn. Dat ja. is dan een hele... Uh, aparte problematiek binnen lijststromen. lijnstromen. Ja. Ja. Ja. Uh, dat gaat te ver, denk ik, om daar nu echt op inhoudelijk op in te gaan. Maar ja. die zinsnede is daar met name op ja. bedoeld, ja. dat er een primair informatiesysteem draait wat ja. onvoldoende, laten we zeggen, de kernprocessen ondersteunt. Ja, ja want de maatregelen zijn genomen om inzicht in de kaststromen te verbeteren en de deskundigheid van de eigen medewerkers te vergroten. Ja. Net. Ja, dat dan. En dan, uh, maar goed, op stad was, op basis van de in het afgelopen half jaar ingezette verbeteringen kan worden geconcludeerd. ...dat de juiste stappen zijn gezet. Ja. Nou, dat klinkt in ieder geval hoopvol richting de toekomst. Absoluut, daar zijn we en, ook heel blij mee. Daar zou je trots op zijn, ja. ja. Daar was ik eerlijk gezegd wel verbaasd over. Okay. Ja. Voor een onderzoeksinstituut, want het is ECORIS nog ja. in feite. Mm -hmm. Om te zeggen, nou, we hebben doorlichting gedaan... Ja. ...en we komen met hele stevige uh, op- en aanmerkingen. Mm -hmm. En zes maanden later, het gaat wel goed. Ja, dat, oh ja, dat, zou, dat zou ik zelf voorzichtiger uh, geformuleerd hebben. Ik zou ook denken als leiding dat je er eigenlijk meer aan hebt dat gezegd wordt, nou, eerste stapjes zijn misschien gezet, maar er is nog veel nodig oh, ja. als steun in de rug, uh, als leiding naar je eigen apparaat toe. Dus we zijn er natuurlijk ook nog niet, ja. absoluut niet. Maar het is natuurlijk wel heel erg prettig ja. als door een objectieve derde geconstateerd ja. wordt ja. Hè, dat de maatregelen die we treffen en getroffen ja. hebben de afgelopen maanden, dat die er daadwerkelijk toe doen en die ook ja. het gewenste ja. resultaat met zich meebrengen. Maar we zijn er zeker nog niet. Hè. Het is niet ja. voor niks dat we een driejarig ondernemersplan hebben liggen. Ja. Want ik las ook ergens even kijken. De corporatie gaat soberder opereren en leningen terugbrengen. Mm -hmm. En de corporatie heeft nogal wat uit te leggen aan huurders en belanghebbenden. Dat heb je de afgelopen tijd gedaan, neem ik ja. aan. Want de ja. weg naar boven is ingezet. Absoluut. En ja. ook um, cijfer 5 dan voor, uh, voor governance. Uh, onvoldoende wat betreft de invulling van governance. En dat betekent dan uh, meer goed, uh, goed bestuur. Hè. Mm -hmm. Beleidscyclus, intern toezicht, externe legitimatie. Klopt. Um, Alleen de kwaliteit van wijken en buurten die krijgt een 6,7. Nee. Er is een convenant in de regio Tilburg en Breda en door maatregelen is de, de woonomgeving aanzienlijk verbeterd. Dat zijn toch positieve, aardige pluspunten die het is eh, niet allemaal slecht. Ja, toch eigenlijk opstekers, ja. Ja. Ja. ja. Dat is natuurlijk het altijd met dit soort dingen. Uh, je begint altijd in te focussen op de dingen die negatief scoren om daar toch meer helderheid over te krijgen. Tegelijkertijd zijn er toch een kleine 10.000 gezinnen en huishoudens... Absoluut. die via jullie een, uh, een woning huren. Klopt. En als ik naar het aantal klachten keek... want dat heb ik ook maar even gedaan... vind ik dat nog wel meevallen. Ja. Ja, dus uh, het is niet rampspoed en ellende. Nee, zeker niet. Maar zeker wat niet. mij wel opviel, het loopt ook al iets langer mee... en ik heb hier vroeger in de commissie Financiën gezeten... en toen keken we toch elk jaar nog naar de cijfers van de woningstichting. Mm -hmm. En ik krijg het gevoel dat eigenlijk de raad ook al jaren geleden besloten heeft... laat die club maar doen. Mm -hmm. En zolang we geen problemen horen, ja, laat nee, maar lopen. Ik zou als ik uh, in jullie positie zou zeggen... raad, we willen komen... Mm -hmm. Er is een commissie van jullie die erover gaat en uh, graag ons jaarverslag uh, met jullie bespreken mm -hmm. in plaats van wachten tot. Uh, ja, helder. Ja. Maar goed, nogmaals, ook dat is onderdeel van uh, dat we de verbinding opnieuw zoeken en daar wordt op dit moment heel veel tijd en energie ingestoken. Ja. ja. En het was ook presteren naar uh, ambities. Uh, er krijgt een ruime voldoende, terwijl toch de kwaliteit van de woningen en de woningbeheer laag, laag is. Ja. Nou, ja. Dus in feite de ambitie is er wel en de, ja. en de, de, de bereidheid om er naartoe te groeien is er dat ook ooit. dat toch de kwaliteit van nog op een wat laag niveau zit. Ja, er zijn een heleboel dingen niet tot wasdom gekomen. Ja. Ja. neem aan dat de bedoeling is dat uh, dit onderzoek een vervolg krijgt. Ja, Wanneer zeker. Dat, dat, dat uh, wordt natuurlijk om de zoveel jaar uh, wordt dat herhaald. Ja, is dat twee jaar, vijf jaar? Uh, volgens mij om de drie of vier jaar. Daar ben ik niet helemaal zeker. Ja, ik heb ergens drie jaar een keer zien ja. staan... maar dat was een maand geleden ja. toen ik het voor het eerst gelezen ja. heb. Dus ik durf daar ook ja. geen... Ja, Volgens mij is ah, de tijdspanne drie wat, jaar. Want langer lijkt me ook niet wenselijk. Gezien nee, dat uh, klopt. Dus dan, dan, dan krijgt dat een vervolg. En dan wordt natuurlijk opnieuw bekeken van... oké, okay, wat hebben we gedaan de afgelopen drie jaar... Wordt opnieuw de thermometer in de organisatie uh, gestoken. Ja, correct. Op één zin, we hebben nog twee minuten. De prestaties op een groot aantal ambities zijn niet inzichtelijk. Uh, in heel Varenbeek zijn de afspraken goed geëvalueerd. En volgens de gemeente Goorland presteert de corporatie voldoende, terwijl de huurders het toch als lager Lager beoordeel, een uh, gekke combinatie hè? Ja, kijk, het is natuurlijk ook dat weer een combinatie van factoren. Enerzijds zijn er niet met alle gemeentes concrete afspraken gemaakt. Ja. Op het moment dat ik geen afspraken maak, kan ik ze ook niet monitoren. Uh, dan kunnen we daar weinig van vinden. Uh, en anderzijds is het natuurlijk zo, in een bepaalde gemeente... waar de afgelopen drie jaar relatief veel geïnvesteerd en gebouwd is... dan doe je het natuurlijk vanuit de zienswijze van een college... doe je het natuurlijk al snel redelijk goed. Versus... Gebieden uh, waar je natuurlijk minder geïnvesteerd hebt. Dus dat zijn natuurlijk toch ook emotionele zaken die daar heel duidelijk in meewegen. Dat is gewoon zo. In ieder geval de lijn, zeg maar, de opwaartse richting, die is er. En ja. jullie hebben er alle vertrouwen in. Wordt er intern binnen de, binnen de, met, met het personeel ook nog vaak over gesproken? Ja. Hebben je er ja. gemeenschappelijke absoluut. sessies over? Of ja, hoe, ja, absoluut. Heel ja. veel. Daar wordt ook heel veel tijd en energie in gestoken. Ja, ja. Ja. Uh, alle mensen worden uh, gewoon één op één ook uh, meegenomen in alle ontwikkelingen die wij uh, doormaken. Uh, en ja, in de hele uh, proces om de organisatie van A naar B te krijgen, ja, heeft iedereen binnen lijststromen natuurlijk ook zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn eigen taken. Roland, ik vond het een, een, een verhelderend kort gesprek. Maar toch, het zijn toch wat dingen duidelijker geworden. Ik wens jullie alle succes van de wereld. Je en we nodigen jou ook op termijn nog eens een keer uit. Om uh, nog eens te evalueren van en hoe nu verder. Dat is goed. Dan doen we ons eigen onderzoekje onder de uren. Ja, <laughs> dat is goed. Mensen, dit was, uh, dit was uh, Golse Kringen. En we bedanken onze gasten um, Roland en uh, Roland uh, Marks en Marleen van Es voor hun het gesprek. En voor de technische ondersteuning wederom onze... Stefan Eikenaar. Goskring wordt diverse malen herhaald: dinsdag, zaterdag, donderdag, maar vooral dus op uh, internet. 24 uur per dag wereldwijd. Wij danken onze gasten. Ik bedank de luisteraars en graag tot volgende week.